Het is van Kester met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft neonatiegroep De Bees op lijst van terroristische organisaties gezet. Het is verboden om er nog geld aan over te maken en in Europa zijn bankrekeningen geblokkeerd. De Bees wil samenlevingen laten instorten door burgeroorlogen en aanslagen en in plaats daarvan maatschappijen inrichten waar witte mensen dominant zijn. In Best in Brabant heeft de nieuwe eigenaar van een kantoorpand een groot drugslab ontdekt.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 Volgens het Israëlische leger zat er ook een commandocentrum van Hamas. En ook op andere plaatsen in Gaza waren er veel aanvallen. Het treinverkeer in Frankrijk herstelt langzaam maar zeker van de sabotageacties van gisteren. De Nationale Spoorwegmaatschappij zegt wel dat op een deel van het hoge snelheidstraject het treinverkeer tot en met morgen ontregeld blijft. Vooral in het westen en noorden rijden er geen of minder treinen. Op de openingsdag van de Olympische Spelen was op drie trajecten brand gesticht. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de vernielingen zit. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen hun eerste duel gewonnen. Ze wonnen de eerste groepswedstrijd met 5-3 van Zuid-Afrika. Het weer, wat sluierwolken, maar het is bijna overal droog. Alleen in Zuid-Limburg valt regen. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Morgen vooral aan de kust, een zonnige dag. Landinwaarts ontstaan er stapelwolken. En dan wordt het iets warmer, een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Senorina, It is time to say goodnight tonight, Paulie. Always I call us the whisper, I'm We did a moon above me, a minute ready to see you. In the morning, Signorina we'll go walking. In the mountain, I'm a coming to me My little children, we shall, we stop and linger. I'm violating rigor for your finger. Bonasera, signorina, can you speak? I put up, put up, put up, papa, dip, dip, papa, dip, dip, dip, It's time to say goodnight good to the Oh, it's hard for us to whisper, bonasera. We've get a moon and come and then the rain and sea honey. Oh. oh, in the morning, signorina your inner love, I'll walk in.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 Zo is dat. En nou, Patrick van ons, laten we even je naam volledig noemen in dit programma. Welkom eh, nogmaals. Uh, ja, hoe, hoe kwam dat eigenlijk? Dat je als uh, jonge uh, jongen. Ja, dat was toch eigenlijk meer Rolling Stones of de Beatles of een uh, andere. Popgroepen, maar jij uh, had echt wat met Haasers. Ja, um, ja als, als je op mijn website kijkt, en, en ik wil er niet te veel meer over praten, maar uh, ik heb een hele slechte jeugd gehad en Haas heeft mij door mijn jeugd heen getrokken. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus... Door de, gewoon, hij, de, het gaf steun, de, de, de liedjes. Ja. De liedjes, ja, liedjes ja, ja, ja. gaven steun en, ja. de, en de nummers, dus uh, ja. Dus nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, uh, het, uh, want hij heeft natuurlijk veel liederen die. Uh,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 60 werd, heel zachtjes zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Hebben heb we dat nummer uh, uh, onthuld? En in de clips dan allemaal vrienden en bekenden. Dus uh, dat is super leuk. Ja. Om een lippenstift. lippenstift. Daar komt hij aan. Ja. een oh, Niet vertellen, maar ik doe het toch Ik doe het toch Ze heet wel honderd schoenen Vakantie op pizza is haar ding Ja, maar haar laat ze blonderen En iedereen die bij haar komt Die voelt zich thuis ja, het. Ze wil altijd wat leren En weet je, het is daarom dat ik zing.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 zij denkt altijd aan een. A Ja, je blijft meedoen hè, met uh, deze plaat. Oma Lippenstift, ja. dat was uh, Patrick van ons. En ik weet nog wanneer Luxe die op. in uh, première ging, of in release ging, zo noemen yeah. we dat. Dat, dat. dat was vorig jaar tijdens de Dusk Grand Prix. Ja, klopt. Ja, toen kwam je langs en... Uh,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 Auto hebben staan ja. en die is verbrand en je krijgt niks meer voor terug. Nee, en ja, dat vind ik veel erger. En uh, ja, dat ik met bed uit moet ja het is ook niet fijn. Nee. Maar gaan we het anders met je leven doen dan iemand anders uh, ja, ja, in de brand precies, teken. Precies, dus, uh, en, en uh, even voor de duidelijkheid, een auto die in de brand heeft gestaan, is gewoon totaal losse. Mm, ja, meestal ja, wel. Hè? Meestal wel. Ja, wel. ze doen, het wel zo goed dat hij echt uh, nou ja, ja, snel ja. in de Gloria gaat. En, uh, ja, precies. En ze hebben twee of drie weken geleden toen hadden ze uh, een persoon gewoon uh, gevakt, een verdachte. Ja. En, uh, maar uh, een uur later stond er <laughs> weer ja. een auto in de brand. Ja. Dus uh, Ja, waarschijnlijk uh, zijn ze of met z'n tweeën of ze hebben een uitzendbureau. Maar, uh, ja. Ja. Het is een crisis woorden. Ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja. En,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 Dus, um, en dan en, en, en, uh, hebben we s middags, uh, eind van de middag een beetje nog gebouw gebouwonderhoud, voertuigonderhoud. Oh, ja, ja. En, en dan is de dag om en dan gaan we zelf koken. Vroeger hadden we het altijd bij bejaardenhuis. Maar ja, steeds meer bejaardenhuis gaan centraal koken. Ja, het wordt ja. lastiger en met, met alle temperatuurdingen, weet je wel. Dat wordt steeds moeilijker. Ja. Dus nu weer koken wij zelf en uh, boodschapjes doen. en uh, Dan is de dag een beetje voor ons om, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en s'avonds ermee vrij.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 ja, ja, ja, dat, dat, dat, ja. Oh, ja, die plaat gaan we nu krijgen. Nee, nee, nee, nee ja, zeker, zeker niet. Nee, we kunnen kiezen. Of zullen we nog een plaatje van jou doen, Patrick? Natuurlijk. Nou, en zeg maar welke dan? Want dan nou. hoop ik dat ik hem heb, maar heel gevaarlijk. Uh, nou ja, laten we dat sorry doen, waar we het net over hebben. Sorry? Ja, ja, nou, die heb ik. Nou, hartstikke mooi. komt hij aan. Sorry, de single van Patrick van ons en Esther daar aan.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 Ja, dat krijg je, Patrick. Dan gaan we zingen, maar zonder zingen. Ja, ja, microfoon vond uit, als had ik meegezongen. Waar is Patrick nou uh, ja, erop? zingen nee. zingen zonder zingen is dit. Ja, ja. Maar daar hebben we geen zin in, hè. Dus nee. we gaan het uh, proberen met, uh, met zingen. En dan kijken dan uh, klinkt het meteen anders, toch? Ja, ja, leuk. Hier is uh, Patrick met zingen.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 Vind, voel ik me door het leven zo gewend Zingen, ik loop de hele dag te zingen Geniet van duizend kleine dingen Omdat ik in jou Ik loop de hele dag te zingen Mijn hart klopt over en dat komt door jou Omdat ik zoveel van je haal. <tied> Niemand die me nog wat doet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 het leven zo verweerd Zoveel van je houdt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 Dus, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Zo'n zo after-sparty? Uh, uh, nee, ja, upper ski upper ski ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Zo'n soort nummer. Uh, Zo'n soort nummer wil ja, ik... Vrolijk uh, ja, uh, nummer voor de... Ja, klopt. Ja, ja, klopt. ja. ja, ja. Met een Archon, uh, accorgonetje erin. Ja, een uh, ja, gypsy gitaartje en. Zien zie wel wat het wordt. Ja, he. ja, ja, ja. Dus maar dat is allemaal nog, uh, nog niks. Hè. Maar dat, dat is wel de idee om ergens in november uh, mee uit te komen. Dus, Oké, okay, uh. leuk, leuk, ja. leuk. Nou, leuk dat je dat nog even met ons wilt delen. Want ja, dat is, uh, wij zijn Rob en ik zijn <laughs> altijd een uh, bloeitje nieuwsgierig. En altijd uh, op zoek naar nieuwtjes. Nou, bij deze? Ja, bij deze, <laughs> dankjewel. Um,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 In het holst van de nacht, mezelf vaak bedrogen, te veel afgewacht. Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de keer. Overal gekeken en overal gezocht. Alles vergeleken en alles te verkocht. Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de volgende keer. We gaan dansen in de zon. Eindelijk die eindeloze strijd, die wordt bloot. En ik zie het nu weer: alles komt goed, we gaan het gaan. Yeah.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 En daar uh, staat een groot podium, want het is uh, feestweek. Hè? We gaan... even, even Sorry dat je oh, in de reden valt, maar uh, je hebt Zandpoort Noord en Zandpoort Zuid. En uh, welk station moeten we hebben? <lacht> ik, ik, ik, ik denk Noord, het is de Hoofdstraat. De, de... Oh, de Hoofdstraat. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. En dan is er uh, een podium voor Bartje. Ja, voor een podium voor Bartje, daar heb je een plein. en. Café uh, Bartje. Ja. Ja, en dan wie, wie treden er allemaal op? Uh, Dean Molenaar.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 En, um, dus ik heb het mee, uh, mede mogen organiseren. En ik mag het ook uh, presenteren. Dus, uh... Oh, je gaat presenteren. Ja, ah, dus okay. ik, ga, ik ga even... Vandaar dat je vandaag ja. bij ons komt. <laughs> even oefenen. hè? wil ja. <laughs> een beetje aan wat stiekem. kijken hoe je dat allemaal doet. Hoe jullie dat <laughs> doen. En, uh... ja. Maar uh, is het dan inderdaad alleen maar uh, iemand aankondigen? Of, of heb je nog tussentijds een tussentijds een babbeltje? Of is het tempo hoog houden? Nee, het is, het is even, even aankondigen. dat het de, de eerste regio toppers is. En, uh, en uh, artiesten aankondigen. Dus, uh, ja, ja dat is de eerste, eerste regio. Zo noem je het ook, regio-toppers. Ja, regio-toppers. Ja, je moet de namen vanavond. Ja, krijgen, ja. Dus ja. Uh, we hebben de regio-toppers genoemd. Ja, leuk. Dus we hopen dat het de eerste edities van velen. Ja, de allereerste regio-toppers in Zandvoort En, en, en dan aan het eind uh, jezelf Nord. aankondigen, natuurlijk, Patrick. Ja, ja, ja. Uh, nee, dat laat ik doen. ik heb. Oh, oké. Okay, ik mij okay. wil aankondigen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Uh, um, nou ja, misschien. Uh,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 40, 50 jaar geweest Dan lappen maar dan wordt het leven echt een groot feest Als je wat grijzer wordt, ja dan weet je hoe het moet Een beetje zilver in je haar, dat staat je goed En ben je kerk ja, dan wordt het hele leven een groot feest. De beeldste jaren, die zijn voorbij. We hebben alles gehad. Nu zit ik s'avonds op de bank, bij m'n allerliefste schat. We zijn al lang geen vrienden meer. Het maakt niks uit, het gaat me goed. Als ik het zelf mag zeggen, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En ben je 30, 40, 50 jaar geweest? Geloof me, maar dan wordt het leven een groot feest. Als je wat wijzer wordt, ja, dan weet je hoe Het maakt gewoon helemaal niks uit. 30, 40, 50. Het leven is een feest. Zo is het toch, Patrick? Je moet er zelf een feestje van maken, hè? Ja, nou, zeker weten. En dit is een lekkere plaat. Daar lukt het uh, heel ja. goed mee. Zeg, Patrick, uh, om volkszanger te worden... en, en natuurlijk ook uh, een goede volkszanger te worden... heb je zanglessen gevolgd? Nog steeds. Nog ja. steeds? Ja, ja oh, dat, is een, uh, eigenlijk een, dat gaat eigenlijk altijd maar door. Ja, ja, ja. Oh. Ik uh, heb, heb uh, twee uh, zangcoaches... Twee? Ja, ja, Mijn, hemel Sasje Brouwer en uh, Ruby van Urk. En uh, ieder heeft zijn eigen specialisme. Ja, ja, en, uh, ja dus uh, trouwen om de week naar de andere toe. Oké, okay. ja. dan, dan krijg je nog huiswerk mee natuurlijk. Ja, ja, <laughs> zeker. Ja. En dan moet je in je eigen studio gaan zitten oefenen. Ja, klopt. Ja. En die ja. zijn vaak saai, hoor, die oefeningen. Dus, uh... Ja, dat geloof ik graag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, dat, dat weet ik wel van andere muzikanten die uh, instrumenten bespeelt. Bijvoorbeeld Chris Hinsen, 86. Ik ga hem binnenkort Dank. interviewen. En die beste man, die, uh, nou, die, die, die speelt nog elke dag op een van zijn wasfluiten. Ja. En uh, mag gewoon, ja, kan je nagaan. Hij uh, speelt al 60 jaar. Hè? Ja. Ik, ja. ik Wil je niet bang maken. <lacht> maar, maar, <lacht> merk je eigenlijk in de loop der jaren dat je stem verandert? Omdat je uh, helaas, zoals iedereen natuurlijk, uh, wij allemaal ouder worden.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 Ja, ja, ja, ja, morgenavond gaat hij zeker op de bühne voor de tweede keer gezongen worden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, wij hebben in première gaat hij vandaag in uh, hier bij ZFM's Zandvoort. Uh, Patrick, uh, hartelijk dank voor je komst naar onze bloedsnoeien uh, <laughs> studio. Ja, de echo die uh, gaat aan eigen leven leiden in plaats van koude lucht, warme lucht, <laughs> moest voor bestuur en die. Um,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 Magrietje je vaak te dromen? Kun je s'nachts niet slapen? Denk je nog te veel aan toe? Wie zal je begrijpen? Het blijft toch van ons samen. Je kunt er niet meer veel aan doen. Je leven kan al leeg zijn. In feitje kun je oud zijn. Ik weet wat je bedoelt. De zon op niet te schijnen. Kinderen niet te lachen. Lachen maar denk aan wat je hebt gevoeld. Ach, maar grietje. De rozen zullen bloeien, Ook al zie je mij niet meer. Net zoals die laatste keer En al denk je, al denk je dat, komt meer, dat komt nooit meer Dat komt nooit, nee nooit meer terug Ach maar grietje, de rozen bloeien Ook al zie je Dan ja, wil ik weer bij jou zijn, met je kunnen praten, en stil zijn om wat je zegt. Omdat je van mij bent je ook weer zien lachen om iets wat je niet zegt. Dan kan me wel vinden, zoiets gebeurt al vaker en hebben zo'n herinnering. Die kreten wat terecht zijn, het zal je niet verhelpen misschien als ik dit zie. Ach, mag niet je. En al eentje, dat komt nooit meer. Dat komt nooit, nee, nooit meer terug. Ach maar drietje, de rozen zullen bloeien. Ook al zie je. Zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.